12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Evacuatie naar rook bij kerncentrale Fukushima. Toch steun van Arabische Liga voor aanvallen op Libië. En Nederlander in Singapore de cel in voor een kwade dronk. Vanmiddag is er bijna volop, overal op zon. Het wordt 13 tot 15 graden. Alleen in het noordwesten komt bewolking voor en daar wordt het dan maar 10 graden. Morgen en woensdag is het opnieuw vrij zonnig en droog. Het wordt nog zachter. Op woensdag in Limburg misschien wel 18 graden. En daarna wordt het frisser en er komt meer bewolking. Eerst naar Japan. Boven de kerncentrale in Fukushima werd vanochtend een grijze wolk gesignaleerd. En voor de eigenaar van de centrale, energiebedrijf Tepco, was dat het signaal om al het personeel van reactor nummer 3 weg te halen. Wim Turkenburg is energiedeskundige en atoomfysicus van de Universiteit Utrecht. Hoe is het nu bij die reactor? Dat uit uh, ja, reactor 3 komt inderdaad grijze rook. Uh, dat is inmiddels minder geworden. Men meet in de reactor, alle medewerkers zijn teruggetrokken. Men meet uh, het radioactiviteitsniveau in de buurt van de reactor. En men zegt dat men geen verhoging meet. Dat zou geruststellend uh, zijn. Uh, want dat zou betekenen dat er geen reactieve stof naar buiten komt. Dus dat dan die grijze rook misschien met iets anders heeft te maken. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn uh, oliefaten die in brand vliegen. Dat hebben we al een keer eerder gehoord. Het kan zijn dat er op de een of andere manier kabels uh, in vlam zijn gevlogen. Wat dan ook uh, grijze rook uh, geeft. Dus precies weten we het niet. Nummer twee. Ook daar zou rook te zien zijn nu? Bij nummer 2 komt uh, witte rook, maar dat moet haast wel uh, stoom zijn uh, naar buiten. Dat hebben we in het verleden al, uh, al vaker gezien. Dus uit die reactor komt uh, waarschijnlijk radioactief stoom. En dat kan uh, ongecontroleerd zijn, het kan ook gecontroleerd zijn. Het kan zijn dat het nu uh, ja, gecontroleerd wordt geloosd, omdat de mensen daar toch uh, weg zijn. En op die manier verlaagt men dan de druk uh, in de reactor. Dat is dus wat de twee reactoren uh, betreft op dit moment waar dan rook uitkwam, uitkomt. De Japanse regering heeft intussen alle uitvoer van spinazie en uh, melk uit het gebied rond die centrale verboden. Wat vindt u daarvan? Ja, uitermate verstandig. Uh, dus het, volkomen begrijpelijk. Het zal overigens niet alleen melk en spinazie zijn... waar men zich naar op moet, uh, ja, moet richten. Er zijn ook andere producten. Wij weten van Tsjernobyl, uh, van toen we die ramp hadden... dat we veel radioactiviteit ook in Nederland hadden in, in spinazie... maar bijvoorbeeld ook in sla... Ook in selderij, ook in peterselie, ook in prei. Wel veel minder dan in spinazie, dat was het ergste. Maar wel ongeveer in die volgorde. Dus ook sla, daar moet je bijvoorbeeld naar gaan kijken. Het is een beetje laat, zou ik zeggen. Nou ja, men meet het nu. Het is iets wat je mag, had mogen verwachten. Dat heb ik ook al wel eerder aangegeven. Dat de voedselvoorziening een probleem zal gaan worden... Wat mij verrast is dat men dat toch op een afstand van 100 tot 150 kilometer... dit toch relatief hoge niveaus meet. En dat betekent dat de voedselvoorziening uit een vrij groot gebied... voor lange tijd niet meer mogelijk is. En export mag natuurlijk sowieso dan, dan niet. Een verontrustend teken toch wel? Ik vind dat verontrustend. Uh, u moet ook bedenken dat de wind steeds naar zee heeft gewaaid. En toch komt er veel radioactiviteit op het land. Dus het had allemaal veel erger kunnen zijn, zou je kunnen zeggen. En ook als ik kijk naar de hoeveelheden... Bedoel, het, het is niet, niet, niet dat het de gezondheid meteen bedreigt... maar het is toch meer dan men heeft gedacht... Nog even over die gezondheidsbedreiging. Een plaatsje, 100 kilometer afstand... waar men veel radioactiviteit in spinazie heeft gevonden... is het niveau in die spinazie ongeveer vijf keer hoger... dan we in Nederland hadden vlak na Tsjernobyl. Nou, in Nederland is daar niemand aan overleden. Uh, dus zo verontrustend is het ook weer niet. Maar het is wel zorgwekkend en terecht dat dat niet meer gegeten mag worden. Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht, dank u wel. De voorzitter van de Arabische Liga, Amr Moussa, steunt de VN-resolutie over Libië. Daar bestaat geen misverstand over, zei hij na een ontmoeting met VN-chef Ban Ki-moon. Maar zijn eerste prioriteit is de veiligheid en de bescherming van de burgers. Moussa riep de coalitie op rekening met hen te houden bij de militaire acties. Gisteren zei hij nog dat Arabische landen bij hun oproep tot een vliegverbod... geen luchtaanvallen op Libië wilden waarbij burgers geraakt zouden kunnen worden. En die aanvallen van de afgelopen dagen op Libische militaire doelen... en op het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi zijn succesvol verlopen. Dat zegt tenminste de Amerikaanse vice admiraal Gordney. Volgens de Amerikanen staat het leger van Gaddafi onder groot druk... Nu de opmars naar Benghazi is gestopt en een groot deel van de luchtafweer is uitgeschakeld, kunnen vliegtuigen van de coalitie in het luchtruim gaan patrouilleren. Gisteravond werd het hoofdkwartier van Gaddafi onder vuur genomen, waarbij een gebouw werd verwoest. De Libische leider zelf is geen doelwit van de acties van de coalitie, zeggen de Amerikanen. De Amerikanen willen de leiding over de operatie zo snel mogelijk overdragen aan de Fransen en de Britten of aan de NAVO. De twee homo's die zijn weggepest uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn stellen de gemeente, de politie en de staat aansprakelijk voor de ontstane situatie. De twee mannen vinden dat die instanties de zaak niet, hebben, niet goed hebben opgepakt na acht aangiftes die ze hebben gedaan. De schade die hierdoor is ontstaan is zowel materieel als immaterieel, zegt hun advocaat. De materiële schade die bestaat uit het moeten verkopen van een huis onder de marktwaarde, want die mensen willen daar geen seconde langer mee wonen, omdat ze daar letterlijk weer getheoriseerd. Bovendien hebben zij, zoals ik al zei, immateriële schade geleden. Uh, zij hebben psychische schade geleden. En daarvoor zijn uh, in ieder geval één van de twee uh, in therapie. En naast de schadevergoeding willen de mannen ook via de rechter afdwingen... dat de daders alsnog worden vervolgd. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Jemen, daar zijn drie generaals overgelopen naar de demonstranten. Ze zouden hun tanks en militaire voertuigen nu inzetten om demonstranten te beschermen. Bij protesten vrijdag in Jemen kwamen 52 mensen om het leven. En meer dan 200 mensen raakten gewond. Journaliste Judith Spiegel werkt in de jemenitische hoofdstad Sana. Judith, hoe belangrijk is die stap? Zijn het belangrijke uh, generaals? Ja, het zijn absoluut belangrijke generaals. De, de belangrijkste is eigenlijk Ali Mochsin. Dat is de, degene die als eerste de, de overloop aankondigde. Hij is heel belangrijk. Hij is overigens ook een stiefbroer van de president met wie hij al een tijdje in de clinch ligt. Dus die, die overstap naar de demonstranten... kan ook wel in dat licht worden gelezen. Binnen de familieveten. Familieveten een, en een, een stamgenoot uh, ook. Um, er zijn ook berichten dat ambassadeurs van Jemen... in andere landen, in Syrië en Jordanië, zijn opgestapt... en nu aan de kant ook van de oppositie uh, staan. Kan dat betekenen dat president Saleh alleen komt te staan? Nou, daar lijkt het wel op. Hè. Er waren al eerder deze dagen, dus na, na de schietpartijen van vrijdag, waren er al, al andere ambassadeurs die zijn opgestapt, ministers die zijn opgestapt, die over zijn gelopen, als je het zo wil noemen. Uh, gisteravond heeft de president de regering ontslagen. Ik denk ook dat dat een beetje was om dan nog meer opstappers te voorkomen. Hè. Je kan ze maar beter ontslaan voordat ze zelf opstappen. Uh, dus het lijkt erop dat hij dat redelijk in het nauw zit. Maar aan de andere kant, wat we niet moeten vergeten is dat, zijn zoon Ahmed is ook een hele rijke generaal En die staat nog altijd aan de kant van zijn vader. En dat betekent dus eigenlijk dat wat we nu gaan zien, en dat ze ook waar veel Jemenieten bang voor zijn. Dat we dus eigenlijk twee, twee legers tegenover elkaar gaan hebben: het leger van de opgestapte generaals, Ali Mohsin en de andere generaals. En het leger van zijn zoon Ahmed. En uh, dus Jemenieten reageren niet onverdeeld enthousiast. Op dit nieuws, want zij vrezen dat dit nou precies het ingrediënt is voor een, voor een oorlog tussen die legereenheden. Twee legers dus die misschien tegenover elkaar komen te staan. Nog even kort Judith, hoe is het ondertussen in Sana? Zijn er weer demonstraties? Ja hoor, er zijn, weer, er zijn eigenlijk altijd demonstraties geweest. Het was na het bloedbad van vrijdag, was het even wat rustiger. Maar gisteren tijdens de begrafenis van deze 50 omgekomen demonstranten was het ontzettend druk. Uh, Vanmorgen was, er, was het niet heel druk, maar er wordt gewoon doorgedemonstreerd. Uh, ja, dat is niet opgehouden. Dat zou ik denk ik niet ophouden. Nee, Judith Spiegel vanuit Sana in Jemen. Joep van den Nieuwenhuizen. In Rotterdam is het proces begonnen tegen zakenman Joep van den Nieuwenhuizen. Die wordt verdacht van omkoping, mijnheid en faillissementfraude. En verslaggever Hendrik Willem Hofst, die is bij dat proces. Hendrik Willem, voor het eerst staat hij voor de rechter hè, van de Nieuwhuizen. Terwijl die zaak echt al jaren loopt. Hoe zit dat? Ja, in 2003 is hij voor het eerst beschuldigd en is het onderzoek gestart. Hij zou via slimme drugs geld van. Failliete bedrijven hebben weggesluist naar privérekeningen. Het zou gaan om ruim 86 miljoen euro. En daarnaast zou hij voormalig directeur Scholters van het Rotterdamse havenbedrijf Betuig. hebben omgekocht. En nu mocht hij voor het eerst dus voor de rechter verschijnen. Het gaat nog om een regiezitting. De inhoudelijke behandeling die kan nog wel misschien maanden, een jaar op zich laten wachten. Eerst wordt dus bepaald wat alle onderzoekswensen nu nog zijn. Er is al heel veel onderzoek gebeurd. En van de nieuwe huizen die gaf bij binnenkomst een korte reactie. Uh, ja, het, uh, onderzoek, het totale onderzoek is uh, begonnen met een melding in maart 2003. Dus dan hebben we het over acht jaar geleden. Uh, inmiddels hebben we dossiers met uh, meer dan 16.000 pagina's. Uh, Waarin uh, normaal mens natuurlijk al lang door de bomen het bos niet meer van ziet. Uw vriend Willem Scholte is hier naar buiten gegaan met een uh, jaarscel. Bent u ook bang dat u dat uh, gaat overkomen? Nee, absoluut niet. En ik ben ook absoluut niet bang dat meneer Scholte uh, überhaupt een uh, straf gaat krijgen. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat hij volledige vrijspraak zal krijgen in een beroep. Van dat hele dossier blijft niks meer over? Dat gaat volledig van tafel, inderdaad. Het OM duurde het allemaal zo lang omdat het een zeer ingewikkeld onderzoek is. En daarnaast hangt het ook nauw samen met dat havenschandaal. En de zaak uh, daarvan is vorig jaar behandeld. Scholte heeft, uh, heeft een jaarscel opgelegd gekregen waarvan vier maanden voorwaardelijk. Maar het hoger beroep uh, daar in die zaak loopt nog. En ja, voor eerst moest die zaak behandeld worden voordat ze aan Van de nieuwe huizen toekwamen. Van de nieuwe huizen, die mocht ook voor het eerst uh, ja, zijn zegje doen eigenlijk. Wat heeft hij gezegd in de rechtszaal? Vooral de slachtofferrol. en Volgens hem en zijn advocaat is het openbaar ministerie bezig met karaktermoord. geen oog voor ontlastende informatie. Uh, daarnaast zouden ze veel te beperkt toegang hebben tot alle dossiers. 86 verhuisdozen vol om zich goed te kunnen verdedigen. En ze willen eigenlijk uh, onbeperkt die dossiers in kunnen kijken. En daarnaast willen ze nog 29 getuigen horen. En opmerkelijk is wel uh, dat ze Balkenende, oud-premier en oud-minister van de Economische Zaken, Joritsma willen horen. En zij zouden dan de juiste context moeten schetsen van de verhouding tussen de overheid en een bedrijf van, van de Nieuwe Huizen, RDM. Nou ja, of de rechtbank ook akkoord gaat met dat verzoek, dat zullen we moeten afwachten. Hendrik Willem Hofs in Rotterdam. De meest voorkomende naam voor een basisschool in Nederland is de Regenboog. Die naam komt 123 keer voor. Dat blijkt uit een inventarisatie van het NOS Jeugdjournaal. Op twee staat de Jozefschool, met 91 vermeldingen. En de derde plek is voor de Wegwijzer. 84 scholen heten zo. Ruim 250 scholen in Nederland zijn genoemd naar leden van het Koninklijk Huis. De meeste naar prins Willem-Alexander en koningin Beatrix. En er zijn in Nederland in totaal ruim 7500 basisscholen. En ongeveer de helft ervan heeft een naam die maar één keer voorkomt. Een unieke naam. Zo staat hij permanent in een wijk met Afrikaanse straatnamen... basisschool Ubuntu. De directeur legt uit waarom die school zo heet. Dat is een begrip uit de Zulu filosofie Als tegenhanger van uh, Descartes hier in Europa... die zegt, ik denk dus ik ben... dat dus betekent Ubuntu, ik ben er omdat wij er zijn. En toen dacht ik, dat vind ik nou mooi voor de school als naam. Want uh, we zijn er voor elkaar, wij zijn er voor de kinderen. En we hebben elkaar nodig... Dus uh, verdalen naar Ubuntu. In Singapore is een Nederlander voor het dreigen met een aanslag... aan boord van een vliegtuig, veroordeeld tot 16 maanden cel. 37-jarige man wilde vorig jaar van Singapore naar Perth vliegen... in Australië. Hij had te veel gedronken en voor de start schopte de Jal een steward. En ook zei hij dat hij een terrorist was en dat hij het vliegtuig zou opblazen. De piloot brak toen de start af en het toestel keerde... voor een veiligheidscontrole terug naar de gate... En de Nederlander had maximaal vijf jaar cel kunnen krijgen. Het is 13 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vanwege de verhoogde radioactiviteit bij de kerncentrale van Fukushima... mag er geen spinazie en melk meer worden vervoerd. De Arabische Liga staat toch achter de aanvallen op Libië. Daar was gisteren twijfel over toen de Liga de luchtaanvallen ineens van de hand wees. En een Nederlander moet in Singapore de cel in... omdat hij in een dronken bui dreigde met een aanslag.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat is de beste dagbladadvertentie van het afgelopen jaar? Dat wordt straks bekend in de Amsterdam Arena. En hoe gaat het eigenlijk met die dagbladadvertenties? Zeker nu uit onderzoek blijkt dat in Amerika... er nu al meer wordt verdiend met advertenties op internet. In het mediaforum documentairemaker en presentatrice Adassa de Boer... en tv-deskundige Bert van der Veer. Het gaat onder meer over oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven... die geruststellende woorden sprak... naar aanleiding van de situaties in Libië in het Jeugdjournaal. Moeten we nu ons nu in Nederland ook zorgen maken... Nee, dat hoeven we niet. Het blijft bij ons vrede. Dit is een oorlog in Libië en we proberen de mensen daar te helpen. En wie wordt de nieuwscanner van week 12? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Johan Moorman uit Volendam. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen met het medianieuws van vandaag. Het is maandag, dus kijken we even naar de kijkcijfers van het weekend. Er waren weer volop muziekprogramma's te zien. De Sing-Off van SBS6 verloor bijna de helft van de kijkers... en bleef zaterdagavond steken op 670.000 kijkers. Dit programma met echte zangers... scoorde wel meteen goed bij de rentree op de Nederlandse tv. En dan natuurlijk de man om wie het vanavond allemaal draait. Peter Koelewijn. De eerste grote rocker die Nederland heeft voortgebracht. Dik in de 70. Bijna 100. Er is toch niks van te zien. De beste zangers van Nederland, heet dat programma met Victor Reinier... haalde zaterdagavond op Nederland 1 zo'n 1,2 miljoen kijkers. Met, zoals u hoorde, Peter Koelewijn in de hoofdrol. De grootste kijkcijferhit van dit nieuwsrijke weekend... was het 8-uur-journaal van zondag. Daar keken maar liefst 3,3 miljoen mensen naar. Politiek commentator Martin Sommer van de Volkshands... doet in de zaterdagkrant een opmerkelijke oproep. Hij vindt dat journalisten en wetenschappers... moeten publiceren op wie ze stemmen. Te beginnen met de redactie van de Volkskrant. Hij spreekt zich daarmee uit tegen het objectiviteitskeurmerk... dat Martijn van Dam van de PvdA vorige week voorstelde. Martijn Sommer, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom nu zo'n oproep? Dat was naar aanleiding van uh, inderdaad dat keurmerk... waar uh, Martijn van Dam van de PvdA mee kwam. En die wilde dat keurmerk in de week nadat uh, het televisieprogramma... ...uitgesproken uh, zijn einde aangezegd had gekregen. Hè? Die combinatie van uh, VARA, WNL en uh, EO. En uh, ik schreef in mijn stukje dat ik het jammer vond... ...dat dat programma werd opgedoekt... ...en ook dat daar altijd zo schamper over uh, is gedaan omdat daar nou juist werd getoond waar uh, ook televisiemakers stonden in hun opvatting. Ja, voor de, voor de goede orde, u schrijft dat u het eigenlijk een vreselijk programma vindt... gewoon hoe het eruit ziet, maar u, u, u bent ervoor dat, u, uh, dat je ziet wat je krijgt eigenlijk? Ja. ja. Of krijgt wat je ziet eigenlijk min of meer? Ja. ja. Nou ja, dat gold dus voor dat programma. Ik vond het een experiment dat de moeite waard is. En ik vind het dus ook jammer dat het zo snel is opgedoekt. En vervolgens heb ik geschreven... Uh, jongens, uh, journalisten kunnen toch beter laten zien waar ze nou eigenlijk staan... dan dat er altijd uh, zo krampachtig wordt gedaan over die uh, objectiviteit. Ook journalisten want, van de Volkskrant? Want journalisten hebben nou eenmaal opvattingen. En nou zeg ik niet dat die in elk stukje moeten doorklinken... maar je kunt je best voorstellen dat er op de site van een krant... of ook bij de NCRV lijkt het me buitengewoon interessant... Uh, van, uh, van elke journalist uh, uh, staat wat hij de laatste keer bij de verkiezingen heeft gestemd. Ja, ook, bij, het... ook bij de Volkshand vindt u dat dat moet, hè? Ja, zeker ja. Wat hebt Volkshand. u gestemd bij de laatste verkiezingen? Ja, dat had ik verwacht. Dat heb ik zelfs twee weken geleden in mijn stukje uh, opgeschreven. Uh, Joke Geldhof, dat is uh, de lijsttrekker van D66 voor de provincie Noord-Holland. Ik heb op haar gestemd. Maar ongelooflijk, iemand van de Volkshand die op D66 stemt? Pardon? Dat hoort toch niet zo? U moet toch heel links stemmen juist? Maar die de Olympische stemmen, hoe komt u erbij? Wat oh. stemt de NCV? Wat, wat heeft u gestemd de vorige keer? Uh, ik heb ook op D66 gestemd. Bij de nou, Europese ik zeg toch niet tegen u dat u op, de op het CDA moet stemmen. Nee. Het gaat er ook niet om dat je mensen iets moet voorschrijven. Het gaat erom dat je een voorlichtende functie ten opzichte van je publiek hebt. En zegt, nou daar, daar staan uh, de journalisten van deze kranten, van dit programma. Hmm. En nog even terug, als ik nog even mag, over dat uitgesproken... Want ik denk dat Henk H. Goort, waar het allemaal mee begonnen is... De, de, de voorzitter van de publieke omroep... die zei, nou ja, het is bij de publieke omroep drie keer de Volkskrant... en uh, daar moeten wij iets aan doen. Ik denk dat hij destijds daarmee gelijk had. En het zou dus op dit moment heel interessant zijn om nog eens terug te zien... Uh, hoe al die redacties van, van de informatieprogramma's van, van de publieke omroepen op nou, dit moment bijstaan. Maar goed, u gaat eigenlijk een beetje, uh, laten we zeggen, u, u, u pleit eigenlijk ervoor... dat als je aangeeft dat je bijvoorbeeld voor D66 stemt... dat dat, dat staat voor een bepaalde uh, ja, visie op de maatschappij. Terwijl het bij een volgende verkiezing best wel weer wat anders zou kunnen zijn. Zeker. Maar... Uh, Iedereen mag toch stemmen wat hij wil? Ik mag de, volks, de volgende keer, mag ik als u het goed vindt ja. tenminste, uh, heel <laughs> erg links stemmen. Ja, nee, dat vind ik ook heel goed. Alleen, wat, de, de, wat dus maakt volks dat volks verder uit voor niet de... Het is een soort van continuïteit van ik moet dan altijd een visie uitdragen. Nee, het maar ik bedoel, wat maakt het uit voor, voor de berichtgeving uiteindelijk? Ik bedoel, als, of je verslag doet van iets, uh, of, of je, je, je, je schrijft ergens over... Dan, dan hoeft die politieke voorkeur toch helemaal niet leider te zijn? Nou, dat is natuurlijk in zekere zin wel zo. Misschien niet in elk bericht... Maar zeker spreekt dat mee bijvoorbeeld bij de, bij de keuze van onderwerpen. En uh, de mensen die je gaat horen, de mensen die je gaat interviewen. Dat vind ik nou juist zo leuk. Aan uh, dat programma uitgesproken. Dat je dat kunt zien. Niet alleen maar bij uh, Joost Eertmans, die nu uh, uh, alles over zich heen kreeg. Maar dat kon je ja. ook zien bij Jan Tromp En je kunt het al veel langer zien bij de EO. Hebt u al veel, daar, veel daar, reacties kom... gekregen uit de journalistiek? No, ik... Veel reacties al gekregen uit de journalistiek om, om dat inderdaad te gaan doen? Nee, want ik zei, al, ik zei al tegen uw collega vanmorgen... het is maandagochtend en <laughs> alles moet toch op gang komen. Dus verder dan de huiselijke kring, men kijkt nog niet gekomen in de reactie. Goed. Dank voor het gesprek, Martin Sommer. Ja. 66, gestemd. Uh, dan het Glazenhuis, dat blijft een populair media-evenement. Ook Kerkrade heeft zich nu kandidaat gesteld om in 2012 gastheer te zijn. Eerder hebben we al gemeld dat Enschede er alles aan doet... om het 3 fm verstijn binnen te halen. De stad uh, heeft zelfs de TMF Awards beleefd afgewezen... om alle geld vrij te spelen voor het binnenhalen van het glazen huis. Andere twee kandidaten zijn Delft en Sittard. Eind april wordt bekend waar het glazen huis in 2012 komt te staan. En dit jaar is dat overigens in Leiden. RTV Oost kan een kort geding tegemoet zien van een aantal politiemensen die onderzoek deden naar de vuurwerkramp in Enschede. De regionale omroep is bezig met een uitzending over de ramp... waarin kritisch wordt gekeken naar het politieonderzoek. Drie agenten vrezen dat de uitzending, die dus nog niet af is... hun reputatie zal schaden en overwegen daarom een kort geding... om de uitzending te voorkomen. Verder eisen de politiemensen een schadevergoeding... van programmamaker Rob Vorkink... vanwege eerder gedane uitlatingen over de drie rechercheleiders. TV Oost gaat overigens gewoon door met de voorbereidingen van deze uitzending. En de Telegraaf gaat op haar website structureel video's van de NOS embedden. NOS-directeur Jan de Jong twitterde dit weekend dat de publieke omroep en de krant daarover bijna een akkoord hebben bereikt. De Jong sprak in die tweet ook de hoop uit dat meer kranten gebruik gaan maken van de video's van de NOS. Ook nu al kunnen kranten linken naar video's van de NOS, maar de omroep wil dus graag een structurele doorverwijzing. In de Amsterdam Arena, daar wordt straks de prijs voor de beste dagbladadvertentie uitgereikt onder het motto dagblad goud. Wat is eigenlijk een goede dagbladadvertentie? En in Amerika wordt voor het eerst meer verdiend met online advertenties dan met print. En is dat ook ons voorland? Ik praat erover met Olaf Kroon, die is directeur van Cebuco. En dat is de marketingorganisatie van Nederlandse Dagbladen. Dag meneer Kroon. Goedemiddag. Als we naar de genomineerden kijken, naar die advertenties, dan valt op dat ze eigenlijk allemaal grappig zijn. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Nou, ze zijn niet allemaal grappig, maar je probeert natuurlijk wel als adverteren heel snel binnen te komen bij de lezer. Ja, humor doet altijd belangrijk mee in de reclame. Maar is het echt de trend van de laatste tijd? Kun je alleen nog maar scoren met humor? Nee, dat denk ik niet. In, in dagbladen zie je juist ook heel veel advertenties die hele serieuze boodschappen proberen over te brengen. Um, en, en dagbladen zijn wat dat betreft weer het, het omveld bij uitstek om dat ook te kunnen doen. Ja. Wat wel opvalt is dat uh, veel van de genomineerde zogeheten inhaakadvertenties zijn. En dan met name ja. wordt er ingehaakt op het WK voetbal van afgelopen zomer. Ja, maar we hebben natuurlijk een heel bijzonder jaar gehad uh, vorig jaar met de Olympische Spelen en een WK. En waar Nederland ook nog eens heel erg ver is gekomen. Dus het is niet helemaal verwonderlijk dat adverteerders daarop proberen in te springen. Ja, en, en sportevenementen doen het natuurlijk altijd goed om op in te haken. Ja, ja. klopt. Aan de telefoon. Maar er zijn, je, hebt ook, je hebt ook de moederdagen, de vaderdagen, uh, Koninginnedag, Prinsesdag. Er zijn natuurlijk allerlei momenten waar je kunt inhaken. Ja. Maar sport doet het lekker. Aan de telefoon is ook Olivier Koning, maakt voor het reclamebureau Selmore campagnes voor onder meer Bavaria. Um, een van de genomineerde advertenties is van hen. Een blikje bier met de tekst Oranje bedankt. En daaronder dan de gefrituurde octopusringen. En dan staat er nog en Octopus Paul ook. Uh, meneer Koning, maken jullie kans op de prijs? Uh, nou ja, we zijn een van de genomineerden. Dus uh, wij hopen dat we inderdaad met deze advertentie wel een uh, hoog ogen kunnen gooien. Ja. Ja. Maar de concurrentie is, uh, is sterk, moet ik zeggen. Ja. Uh, nog meer biermerken ook, geloof ik, hè, die hier meedoen. Ja. Uh, ja. Uh, oranje heeft die finale verloren. Hè. Maakt dat nou voor u als reclamemaker nog een verschil? ja, nou ja, aan de ene kant wel, want ik denk dat, dat uh, goed nieuws is altijd leuk om in te haken, maar een, een, een negatief nieuws... of als mensen ergens uitgevlogen zijn, zoals het oranje elftal... dan kan dat juist ook een soort negatieve, wat diepere emotie raken... die je op een andere, op een luchtige manier weer uh, over het voetlicht kan krijgen. Dus ja. aan de ene kant, voor reclame is, is, is een, is een negatief of een diepere emotie... vaak wel een mooi haakje om iets, uh, om, om iets moois te maken. Ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat u twee advertenties klaar had liggen... voor het geval oranje eruit ging. Die was nu dus nodig. En, en als we wereldkampioen waren geworden, hoe zag die er anders uit dan? Nou, die zag er niet zo heel erg anders uit. Uh, want het ging bij ons eigenlijk ook vooral om. Uh, Bavaria had in de laatste uh, paar dagen. hadden ze nog speciaal het oranje blik laten maken. Dus we hadden wel een andere advertentie liggen. die meer op het blik zat. Omdat dat zeg maar een aantal dagen in de winkel zou liggen. Maar deze speelt natuurlijk heel erg in op. Uh, op onze inktvisvriend. Die, uh, die helaas daarna ook uh, het loodje heeft gelegd. Ja. Um... Meneer Kroon, het maakt niet uit dat we de finale niet hebben gewonnen. Ik bedoel, dan kan je, altijd wel aan, je kunt er altijd wel iets op verzinnen natuurlijk. Dat lijkt me wel. en Dat is ook gebeurd. Maar dat is vooral aan de, aan de, de celmoers van deze wereld en de koning om dat te bepalen. Maar je kunt altijd inhaken. Mag ik daar nog wel even één ding aan toevoegen? Het wordt voor bureaus wel steeds moeilijker. Want ik weet nog het goede voorbeeld. toen Sven Kramer de 10 kilometer. de verkeerde baan uh, uh, reed, zeg maar. de laatste, laatste bocht verkeerd ging. Dat op internet waren toen binnen twee, drie uur. waren allemaal al extreem geestige advertenties gemaakt. door creatieven, maar ook door. Uh, Mensen die daar uh, die daarop in wilden haken. Dus het is wel, het wordt voor bureaus wel steeds lastiger om de dag daarna nog een advertentie te, te maken. Omdat op internet en via Facebook, et cetera, tegenwoordig zo snel gaat. Ja. Dat je bijna al een soort mosterd naar de maaltijd gevoel gaat krijgen. Ja. Dus het is. We moeten ook heel erg. Uh, uh, ja, je moet bijna s'nachts moet je al dingen gaan, gaan maken en dan heel snel met de kranten kunnen schakelen. Nou ja, ja. U, u legt hem op de stip, meneer Koning, want uh, ik, ik noem dat in de inleiding al even. Uh, uh, vorige week is bekend dat er in Amerika uitgevers voor het eerst... Uh, meer inkomsten halen uit online advertenties dan uit print. Uh, ja. Ja. Meneer Kroon, opmerkelijk? Nou, het is een ontwikkeling in Amerika. Maar het is opmerkelijk, nou ja, bedoel, we zagen dat natuurlijk wel aankomen. Ja, maar hier komt altijd alles iets later en misschien nu wel heel sneller iets later. Dus dat gaat hier ook gebeuren natuurlijk. Nou, ik denk dat de Nederlandse markt niet te vergelijken is met de Amerikaanse markt. Uh, dat ten eerste. Um, en, nou, er zijn nog niet echt tekenen dat het zo heel erg snel gaat. Wat ik wel weet is dat de uitgevers uh, natuurlijk um, bezig zijn om zich klaar te maken... om voor de toekomst ook um, die online activiteit wat meer uit te breiden. Waarom zijn die markten niet te vergelijken? Amerika en Nederland? Nou, kijk, Nederland heeft een model waarbij... Um, A, zien we dat, dat nog steeds 9,3 miljoen Nederlanders iedere dag gewoon die papieren krant lezen. En dat daalt maar heel, heel uh, rustig aan. Um, en we hebben een uh, abonnementenland uh, in Nederland. Dus, dus ze, zijn echt wel er, ze horen ergens bij, die lezers. En ja, dat geven ze niet zo snel op. Ja. Nou, volgens mij, als ik even maar onderbreek. Volgens mij is er ook. Uh, als ik de cijfers een beetje ken. Dan is de helft ongeveer van al die uh, adver uh, online advertising. gaat naar search. Dus naar uh, het, ja. het zoeken van termen. Uh, ge uh, gekoppeld aan commerciële merken. Ja. En dat is natuurlijk niet helemaal ook een eerlijke vergelijking. om die zeg maar naast de dagbladen te leggen qua. Nou ja, qua advertenties. Dus... Leg le le le le le le le le le even uit hoe, hoe dat hoe zit dat dan precies? Nou, er wordt, er wordt heel veel geld. Ik geloof bijna de helft van al het geld. Uh, dat wordt, dat wordt onder de, onder de naam van online advertising. Maar dat is allemaal, dat zijn allemaal bedragen die worden besteed aan Google bijvoorbeeld. Om met, uh, met AdWords, dus met, met, hmm. met termen die je gaat zoeken. Dus die worden commercieel doorvertaald. De zoekterm is dan al, wordt al meegerekend als, uh, als zeg maar, ten gunste van de adverteerder in dit geval? Ja, dus dat is, wat, dat is wel iets anders dan dat Bavaria een, een, een einde in een dagblad plaatst. Dat kan je niet helemaal met elkaar, of eigenlijk helemaal niet. Mm. De cijfers kunnen niet met elkaar vergeleken worden. Dat het, dat het ene groter is dan het andere. Ja. Het voordeel van de dagbladadvertenties ten opzichte bijvoorbeeld van campagnes op radio en tv. was dat je heel snel kon inspelen altijd. Onmiddellijk de dag daarna, uh, ochtends, uh, kon je met je advertentie komen. Maar goed, u hebt net al een beetje gegeven... hoe de, aangeven hoe de situatie nu is op. op op het internet, dat je als creatief dus daar daar nog weer overheen moet gaan eigenlijk. Nou, wat, wat ik bijvoorbeeld doe, ik lees uh, uh, het parool zaterdag op mijn iPad. Dat vind ik heerlijk om te doen. Alleen nu is het parool nog niet in staat om mij een interactieve uh, advertentie te geven. Als dat hopelijk in de toekomst snel gaat veranderen. En ik zie een mooie advertentie van een automerk. En ik kan ja. meteen in de advertentie gaan klikken. En ik kan een 3D uh, uh, animatie krijgen van de auto. Uh, dan wordt dat de verrijking, denk ik, van ja. uh, wat, wat dagbladen nu uh, in, in print kunnen doen. Ja. Ja. En, en, en laten we zeggen, een slogan voor een krantadvertentie of voor een online advertentie, dat maakt niet zoveel uit. Nou ja, kijk, een online advertentie, ook, daar, ook daarin, is het, het grootste deel is nu alleen maar banners. Nou, iedereen weet dat banners niet echt de meest favoriete hobby zijn om mensen, voor mensen om, om op te klikken. Dus ik, en ik zie zelf een, wel een trend dat ik, als ik naar de, naar de dagbladen kijk... dat die steeds kwalitatiever worden met mooiere magazines. Dat ik, ik zie absoluut nog ruimte voor, uh, voor merken... zoals wij vorige week voor een grote beddenfabrikant hebben gedaan... om wel meer merkcampagnes te maken... die meer zeg maar, echt op merkniveau willen communiceren met klanten... in plaats van alleen maar... Actie-banners en actie, actie, actie. Ja. Olaf Kroon, straks om vijf uur worden de winnaars bekendgemaakt. Weet u het al of uh, is de envelop nog niet open geweest? Nee, de envelop is nog niet open geweest. Ik heb hem wel zelf erin gestopt, dus ik weet het wel. <lacht> Ligt eens een klein tipje van de sluier op? Nee, ik zou zeggen vanavond, <lacht> hè, na zeven uur, komen de persberichten ook naar jullie toe. <lacht> ja. Wordt het een biermerk eigenlijk weer? Of, uh, een? Een biermerk? We, nee, dat weet ik niet. Nee, ja, u weet nee, het wel. maar ik weet het, al weet, niet. het ja, gewoon ja. Het ja. niet. Nou, um, dat betekent voor uh, Olivier Koning dat hij nog even in spanning moet zitten. Wij ja. allemaal trouwens, we gaan het wel horen. Later deze dag. Allebei bedankt voor uh, het gesprekje uh, over de advertenties. Um, uh, de directeur van Cebuco, hoor u, Olof Kroon. En Olivier Koning van reclamebureau Selmore. Zometeen um, dan gaan wij beginnen met ons mediaforum. Met vandaag Adassa de Boer en Bert van der Veer. Maar eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De uitvoering van het grootste wegenproject in Nederland kan beginnen. Minister Schultz ondertekent vandaag het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere. De wegen worden verbreed, er worden tunnels en een aquaduct aangelegd... 100 bruggen en viaducten worden aangepast... en het kost bij elkaar een kleine 4,5 miljard euro. En er gaat ook geld naar het treinverkeer tussen Lelystad en Schiphol... een kleine 1,5 miljard. In de Japanse kerncentrale Fukushima zijn nieuwe problemen met twee van de zes reactoren. Uit reactor nummer drie kwam een tijd lang grijze rook. Het lijkt erop dat dat inmiddels is opgehouden. En volgens Japanse media is er nu rook te zien bij reactor twee. De president van Jemen, Saleh, is de steun van een deel van het leger kwijtgeraakt. Een generaal en twee andere hoge militairen zijn overgelopen naar de oppositie. Die drie behoren tot dezelfde stam als de president. En de topman van de Arabische Liga, Amr Moussa, steunt de VN-resolutie over Libië. Wel benadrukt hij dat de veiligheid en de bescherming van de Libische burgers voorop moeten staan. Gisteren was Moussa nog heel kritisch over de luchtacties. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Momenteel is het in een groot deel van het land zonnig. Alleen in het noorden en noordwesten daar is het bewolkt. Actueel ligt de temperatuur daar rond 8 graden. In de rest van het land is het zo'n 12 graden. Nou, vanmiddag dan blijven het noorden en westen gevoelig voor wolkenvelden. Maar in de rest van het land bepaalt de zon het weerbeeld. Het wordt uiteindelijk zo'n 10 graden op de wadden tot 14 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. is zwak tot matig gemiddeld windkracht 2 tot 3. Vanavond en vannacht, dan blijven de wolkenvelden in het noorden aanwezig en het koelt daar af naar een graad of twee. In de rest van het land verloopt de nacht helder en gaat het weer licht vriezen. Plaatselijk ontstaat er ook mist. Kijken we naar morgen, dinsdag, dan belooft het voor het zuiden opnieuw een zonnige dag te worden. In de noordelijke helft zien we opnieuw veel bewolking. Maar in de middag breekt ook daar de zon door. Het wordt dan zo'n 12 tot 15 graden. Tot en met donderdag blijft het droog en vrij zonnig. Maar vanaf vrijdag wordt het koeler en neemt ook de kans op een bui toe. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Met vandaag regisseur en tv-deskundige Bert van der Veer... en presentatrice en documentairemaakster Hadassa de Boer. Welkom uh, allebei. Hallo. Laten we even beginnen met die oproep van uh, Martin Sommer in de Volkshand. Uh, we hebben hem net even gebeld. Hè. Uh, hij zegt eigenlijk van... maak gewoon duidelijk waar journalisten voor staan, waar ze op stemmen. Uh, wat hun uh, voorkeuren zijn, misschien ook zelfs wel, ik weet het allemaal niet. Uh, is dat een goed idee, Bert van der Veer? Nee, ik vind het geen goed idee. Ik vind dat als je, als je journalist bent, dan... Uh... Dan maakt dat werkelijk niet uit. En ik vind ook dat het zoek is. Wat moet je dan nog meer melden? Hoe oud je bent? Hoeveel kinderen je hebt? Welke landen je bezocht hebt in je leven? In welke landen je vrienden hebt zitten? Niet te vergeten. Ik bedoel, je kunt echt een gigantische lijst maken... van wat mogelijk een journalist zou kleuren. Maar ik ga ervan uit dat ze allemaal gewoon hun werk zo goed mogelijk doen. En het, is ook, het suggereert ook dat de mening altijd maar verbonden is... aan een bepaald soort stemgedrag. Ja, dus dat je vooral moet, die politieke dat je, insteek. Ja. Ja, dus dat, je, dat, dat iemand dan iets vindt omdat hij iets heeft gestemd of geacht wordt iets, ja. te, iets te vertegenwoordigen. Ik denk, ik denk weer. Dat, dat zoals heel Nederland. ook journalisten zoekende zijn. Eén keer misschien. Nou. beter stemmen dan weer uh, VVD misschien. Uh, ja. Jij zegt het er. <laughs> zeker. Ik, uh, ik, nou ja, ik schrijf natuurlijk niet voor een krant. Maar ja, wie, wie moet dat dan allemaal bekendmaken als ik een programma presenteer? Ja, dan moet je dan een lijst invullen op internet. Maar, uh, het, is ook, het is echt net zo dom als dat de keurmerk. Of dan liegen. Liegen waar wat je gestemd uh, hebt. Zet uh, yeah. je Om... <laughs> Dat kan ook nog, ja. Dus geen goed plan. Net als dat keurmerk ook, zeg jij Bert van der Veer. Ja, maar overigens wel in de afgelopen... want het was eigenlijk best een goed, goed stuk dat hij van Tamden had gemaakt. Alleen had hem even een beetje een stomme uitgeleid gemaakt... door het woord keurmerk überhaupt dat te gebruiken. En dat dan, maar daar stond wel dat hij vond het omroepen dat zelf moest te doen. Terwijl eigenlijk nu een beetje is gaan hangen... alsof daar, daar de politiek een politieke ja. keurmerk op moet komen. Dat is ook weer niet het geval, maar... Houd toch op. Laat iedereen gewoon zijn werk doen, zeg. Ja. IJsbeer Knoet is overleden. Laat iedereen gewoon ja. zijn werk doen, zeg. <laughs> IJsbeer Knoet. Is het niet ongelooflijk knap... dat door al het nieuwsgeweld... dat IJsbeer Knoet nog... Uh, ja, zo'n zo grote pagina... In de, in de Volkskrant... een halve ja. pagina, geloof ik, IJsbeer Knoet. Dat ja. is mogelijk. Wat stemde die eigenlijk, IJsbeer Knoet? Ja. Dat weten we niet. Nee, laten we even, want die, die, over die, die knoot is heel veel te doen geweest natuurlijk. En zelfs zijn dood werd uh, live ongeveer gefilmd. is dat? Oh, dat is heel... Maar weet je wat ik schrok, het vond dat iemand zei... die dat gefilmd had, hier gaat hij dus dood... dat hij dacht dat de ijsbeer een dansje ja. ging doen. En, je en ziet je een paar keer heb je hebt rond... veel Disneyfilms gezien. Oh, Als je dat... ziet hem ja, ja. een paar keer ronddraaien dan valt hij uiteindelijk achterover in het water. Maar toch is de, ja, ik, ik vind het ook wel weer begrijpelijk dat in het kader van... wat, wat zich op dit moment allemaal in de wereld voltrekt... grote dingen, dat zo'n klein ding... ook wel een beetje, beetje tragisch, maar... Ook weer niet heel erg traag. Dan gaan we wel vaker ijsbeer dood. Dat dat, ja, misschien is het ook wel een beetje troost of zo. Ja. Ja, maar Tussen alle, alle andere uh, geweld. Ja. Uh, Libië Japan strijden een beetje om de eerste plaats wat betreft. Belangrijkste nieuws. Het lijkt me moeilijk om die afweging te maken trouwens. Ja, dat, dat, ik uh, ben blij dat ik uh, dat niet hoef te doen. En uh, ik ben iedere keer denk je... Oh, nu is er hier weer wat ergens gebeurd. Uh, grijze rook. Dit is ook uit reactor rook, 3. Dit is ook uit reactor 1. Maar wat mij zo opvalt daarin, is dat ze daarmee. Het andere nieuws ook, daarom zeg ik... ja, Knoet komt er dan nog wel tussendoor... maar onmiddellijk naar de achtergrond verdwijnt. Ik bedoel, wat is er in Ivoorkust ook alweer aan de hand? Of wat? Jij vertrekt daar naar is... Kenia, begrijp ik, om daar ja, goed ik ga, werk te doen? ik ga zaterdag naar, naar, naar Kenia, naar uh, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Nou, er komen nog 5000 vluchtelingen per maand. Soms zelfs nog duizend per dag vanuit Somalië daaraan. Nou ja, ik bedoel, o, o, o, wat is daar... hand? ga je brand? ook iets ik maken? Het, of... iets, iets, een film of zo? Ja, er of... gaat wel een uh, cameraploeg mee. Ik ga ook schrijven daarover, maar het wordt niet een hele documentaire... Maar... Er worden wel opnames gemaakt die uh, later te zien zullen zijn. Maar je zijn, moet er dus straks afwachten of je, dat, of je dat ergens kwijt kan. Nou, ja, dit is, al, dit is al geregeld dat dit kwijt kan. Maar ja, het is, het is ook heel raar om in deze tijd erover te spreken. Maar ik vind het wel goedzinnig om even bij de vluchtelingenproblematiek stil te staan. Want daarin uh, vind ik dat er ook wel wat vreemds aan de hand is. Al die vluchtelingen die nu in uh, Egypte aankomen. En dat hier door leers met een uitgestreken smoel wordt gezegd... dat die zoveel mogelijk in de eigen regio moeten worden opgevangen... Mm. Terwijl, uh, ja. nou ja, goed, dat, dat, dat gebeurt ook. Weet je, de, ne de Nederlanders zijn nou, daar en die worden, vluchtelingen worden wel ja, gecriminaliseerd hier. Dat het is, vind ik wel het is heel natuurlijk tricht. in het kader van, de, van dit soort dramatische gebeurtenissen... ook ontzettend moeilijk om gewoon nog meer uh, voedsel voor de geest naar de mensen toe te sturen. Het houdt ja, op een gegeven moment ook echt ook gewoon op. En ik merk nee. bij mezelf eigenlijk nu al misschien wat meer met Japan zelfs dan Libië... Want Weet je, dit soort gebeurtenissen hebben ook een soort van dramaturgie. Ze hebben ook een soort van begin, midden en een eind. Met spannende momenten. Wat dat betreft vond ik, vond ik Egypte hartstikke goed geschreven. Japan duurt te lang, vind je? Ja, Japan duurt, ja. duurt gewoon echt te lang. En in Libië heb je tenminste nou, ja. nog ontwikkelingen. Daar gaan tenminste nog 110 uh, raketten die kant uit. Dus als je zegt corruptie, qua... uh, en stel Libiërs nou, ja, de horlepiep dansen bij een vliegtuig, dat ze eindelijk niks media Maar medias uh, wint Libië te Ja, Libië voor staat voor op dit moment, ja, dat, dat vind ik wel. Nou ja, goed, maar als het nou weer even goed misgaat met zo'n kernreactor, mogen geen spinazie en geen melk meer, geloof ik ja, dat vond ik ook heel onthutsend Dat spinazie blijkt kennelijk heel erg uh, straling aan te trekken. Ja. Zoals, dat, het, Popeye uh, was dus radioactief. Daarom was het niet. Ja. Ja, dat is het <laughs> nieuws van vandaag. Nee, maar toch, Bert, snap je, het is toch gek, die media's uniekheid. Het is toch uh, de, de, de, gek, het is dan ook eigenlijk een beetje walgelijk... dat je op die manier het nieuws moet consumeren... Je bent wel heel eerlijk dat je het zegt, maar het is natuurlijk... Nou, bijvoorbeeld Japan. Ik wil, je, ziet, je ziet volgens mij dat de media heel erg hun best doen... om dat goed uit te leggen. Je ziet mm. allemaal al prachtige diagrammen. Dat ja, lukt toch ook, ook gewoon niet? Jullie hadden eerder in de tuur... ik luisterde in daar in de auto naar, uh, een, een deskundige. Maar bijna iedere zin begint met men meent, men zegt. Uh, ja, het, het schiet dus ook gewoon niet op. We weten het ook gewoon niet. En dat leidt automatisch tot een soort van apathie. Dat je denkt van, nou ja, het zal wel, weet uh. je wel. Witte rook, donkere rook, hoe Het nee, dieptepunt, las ik over... Overigens in een column van de Boven Bovenerfendoorn... in het Perot was een verslaggever van RTL Nieuws... die vanaf de hotelkamer... liet ze zelf geloof ik in Japan haar waterkoker zien... ging heel erg klagen over hoe ze daar wegkwam... en dat er een chauffeur 5 Jerry Kens met benzine had weten te bemachtigen. Terwijl er dus de oh. hulptroepen niet eens benzine hebben om in het rampgebied te komen. En had getwitterd, moet je luisteren... dat ze hoopten dat de volgende tsunami in de zomer zou plaatsvinden. Want het was zo fucking koud. Het was zo fucking, dat geloof ja, die ik het uit. Die kant gaat het uit. Ja. Nog even, we lieten straks een stukje horen van uh, minister van Defensie... oud-minister van Defensie, Joris Voorloven. Die zat bij het jeugdjournaal om het boel uit te leggen. Ja. Wat vond je daarvan? Dat vond ik een van de van de hoogtepunten. Van van het weekend nee, dat was echt. Ik vond het heel fascinerend om te zien. Hij probeerde echt hè, het heel begrijpelijk te maken voor de kinderen. Maar wat ik het, het meest opvallende vond, was dat hij zo uitstraalde: van, Ga maar rustig slapen. Mm -hmm. Er is niks aan de hand. Die man daar is heel slecht. Die vermoordt mensen. Dat gaan wij beter maken. Daar helpen we. En in Nederland is geen oorlog. Kijk zodat, misschien heeft Mark Rutte aan Joris Voorhoeven laten weten... dat doe ik voortaan zelf wel, ja? Ik <laughs> bedoel, het voor Rutte te doen, dit. Het volk kan rustig gaan slapen. Ja, nou, zo klonk het, ja. Ik ja. heb ook heel lekker geslapen daarna. Ja, zie je? Ja. Iets anders ja. is... Joris uh, Twitter <laughs> bestaat vandaag vijf jaar. Uh, Bert, jij twittert? Ja, wanneer uh... doe je dat? Um, ik doe het eigenlijk het liefst als ik eens een, een avond heb met een rijk uh, TV-aanbod. En dan, dan stuur ik mijn mening de wereld in. En daardoor kondig jij mij aan als TV-deskundige. <lacht> Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En in een enkele geval, als, er is, als er iets iets breaking is, maar ik ga bijvoorbeeld niet zitten twitteren... ben nu onderweg naar lunch, verheug me nee. op... Hadass de maar bereik je wel <lacht> zoiets met die tweets van Sorry. je? Ik bedoel, he heeft dat wel eens gevolgen? Ja, het, het, het, het is, op een bepaalde manier is het natuurlijk verslagen pathetisch. Want ik bedoel, ik heb meer dan 9000 volgers. hoeveel heb je er? En dan, dan reageerde er 12 op een tweet en zei ik... wauw, ik heb 12 reacties. Maar ik had wel vorige week, ik zat uh, samen met mijn vriendinnetje Judith... in uh, Dr. Ellen, programma op Nederland 3. Ja. En uh, ik zat op een avond te kijken en ik zag echt een hele slechte promo. Gewoon slecht gemonteerd, maar ik kwam er ook uit. Het was onbegrijpelijk wat ik zei. Dus ik begon vrij fel te, te, te twitteren dat ik dat niet had. En meteen, vrij snel daarna bleek net coördinator van Nederland 3, Roek Lips. Een van mijn volgers te zijn. En die heb ik dan ook op hoge toon gevraagd of die promo echt onmiddellijk vervangen kon worden. En Terwijl te weer de producent dat ze al een andere promo hadden gemaakt. Nou, dat ja. ze het ook stom vonden. En de volgende dag: jawel, een goede promo. Van Twitter, ongelooflijk. <laughs> ja, maar Jij, jij twittert niet. Nee, ik heb wel, ik heb hem wel. Hoe zeg je dat? Een account ja. aangevraagd. Ook om anderen te kunnen. Volgen. Maar ik en zit om je ook eigen naam te beschermen. En precies, Bert, heel goed. Maar ja. Het, ik, ik zou gek worden, want ik heb al Facebook. Twenty uh, blinks, uh, wat heb je met, LinkedIn. En, en vooral met die mensen die je volgen, dat ik ook denk, die verwachten van mij dat ik nu weer nou, dingen de wereld ja, dat in ga, ook soms. ga slingeren. En ik, ik uh, ja, nou ja. Maar je bent nog niet verslaafd aan het Facebook. Ik las in de mooi verhaal van Harun Ali. Dat is een van de redacteuren. Ja, dat die, die ik heeft het ook gezegd. Ja, ik ken ook die mensen me die ermee zijn zeggen: stop. Nee, ik probeer het wel heel erg te. Ik heb toch wel vaak het gevoel dat ik mijn tijd aan het verdoen ben. Als ik achter die. Ja, Wat Facebook niet? Zo is. De, Facebook te massaal. Ik volg op Twitter nou, ja, de... Twitter. De... Nee, ik volg maar 30 <laughs> mensen. Dat hou ik zelf in de hand. 30. Ja. Maar ja. Meer worden het er niet. Meer mag het niet worden. Maar want dat, is wil ook, dat, dat is op die timeline ook niet, niet te volgen. Dan blijf je allemaal van die berichtjes. Maar jij wil wel meer volgers. Ik wil 10.000 Zie je? Ja, en je en nee, wissel je die 30 wel in, om bijvoorbeeld iemand een beetje. Ja, dan dan mensen volgen Bert van der Veer. Nee, ik volg bijvoorbeeld <laughs> op dit moment, je gelooft het niet, maar ik, ik volg Secret Story op Net 5. Dat ja, ik kijk ook ook toe de toe weinig, ik ook af en toe. Af en toe kijk ik ook naar de, de, de live-feed uh, op, uh, op UPC. En ik vind het dan ook wel weer leuk om te weten dat Karim boos is op. Uh, ja, Zie je? Ja, maar Secret Story <laughs> schijnt online ook heel erg goed, heel erg goed te, <laughs> te doen. Ja. Op de televisie niet, maar. Ja. Ja. En nog even over de Twitter. Hè, want er is een uh, uh, directeur van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Nico van Maurik, heeft die, Heet hij, die, die zegt dat uh, Twitter bij een ramp, als bijvoorbeeld die in Moerdijk, bij die grote brand, uh, gevaarlijk kan zijn. Uh, omdat iedereen dan maar uh, de overheidscommunicatie uh, ja. dwarsboomt. Ja. Letterlijk zei hij: 140 tekens kunnen een boel kapot maken. Ja, dan moet die overheidscommunicatie maar... Want ja, dit is gewoon deze tijd, weet je Dat, dat kun je niet... Ik wil ik, uh... toch ineens niet weten welke politieke kleur die heeft... maar welke leeftijd die heeft. Want ik bedoel, ja. nou, een ja. leven in het heden, goede man. Het is niet anders. En dus, ik denk dat de mensen zelf wel kunnen beoordelen... of iets wel of niet als serieuze informatie gezien moet worden. Dat denk ik ook. En ik denk dat heel, als er zoiets gebeurt... je wil ook zoveel mogelijk informatie. Dus ja. uh, ik denk dat je heel erg blij bent dat er mensen in de omgeving... Het, het oude dat... denken is dus nog dat, dat wij, zeg maar... de media de selectie wel bepalen. Jij zegt gewoon gewoon doorgeven alles en dan kan die consument het zelf wel doen. Ja, dat, dat denk ik wel. Dat, ik, dat maar, is wat, nieuwe tijd Ze spreken gewoon. elkaar ja. natuurlijk ook continu tegen... dus dat maakt het op zich ook al buitengewoon prettig... dat je denkt, ga maar eens eventjes op een echt nieuwsmedium wachten... om te weten wat er nu precies aan de hand is. Ja. Dat je gealarmeerd wordt door dat Twitter ja. bijvoorbeeld... en dan kijkt hoe het echt zit. Ja. Misschien. Maar ja. goed, als ze, als ze dit uh, idee van deze meneer in Egypte hadden overgenomen... Precies. was het een stuk minder snel gegaan. Ja. Nog even naar het laatste uh, dingetje. Want dat is dat experiment van Matthijs van Nieuwkerk. Afgelopen week was hij op de late avond te zien met uh, Je mist meer dan je ziet. Een overzicht eigenlijk van de tv-avond. Die zat erin. Ik zat erin. Bert zat erin, natuurlijk. En ik ben ook wel fan dat ervan, hè? Dat oh. moet doorgaan, vind je? Ja, maar dat kan natuurlijk niet anders. Ik bedoel, het is live. Het gaat over televisie en Matthijs van Nieuwkerk presenteert het. Ja, dan zal ik het uh, niet uh, tot een van mijn favoriete programma's rekenen. Ik vind ah ja, er was wel. ook wel kritiek op dat hij het presenteerde. Nee, het is niet zozeer op zijn manier van presenteren, want hij doet het fantastisch. Het is een ontzettend raar experiment. Het is bijna alsof. Ajax een spits van Barcelona opstelt voor één wedstrijd... en daarna mag hij weer weggaan. Dat is een beetje het verhaal. Dus ik, ik heb dat ex als experiment nooit begrepen... maar wat is de zin van het experiment... als Matthijs van Nieuwkerk niet in staat is om dat programma te gaan presenteren. Maar nou goed. ja, ik denk dat het, dat het wel iets is wat natuurlijk een beetje blijkt... In de, in de, in de, hè, als je het gaat maken. Want uh, uh, ik zag bijvoorbeeld vrijdag in jullie uitzending... dat Paul de Leeuw dan zou stoppen met die uh, Ma Wodo Ma vrij. Maar in de wereld door was daar gewoon een he heel erg ja. veel aandacht. Voor geweest. En ja, dat, dat laat, laten ze dan toch niet zien. Nee, dus dat, maakt het, ook dus dat maakt het ingewikkeld. Hij is een fantastische ja. presentator en hij doet het ook met veel enthousiasme. Maar ja, ik denk toch dat ik vind het en er nee, is, is wel echt een markt voor een hartstikke leuk uh, idee. Maar, maar dit van is Heuvel zat hier vorige week. En, en zei, die niet. vond het ook een leuk programma. En die zei: Het moet eigenlijk nog wat uitgebouwd worden en nog wat dieper. Ja. Misschien. En dan gewoon een goed mediaprogramma. Moet het, moet het eigenlijk worden. nou ja, maar ik vond dat het ook wel op weg was om dat te worden. Natuurlijk heeft Matthijs ook een beetje die, die, die vaart en die timing van de wereld erdoor ook nog in zich, want ik heb vrijdagavond ook na afloop wel een beetje staan te praten gezegd, van god, je had ook wat meer wel uh, een echt gesprek met drie mensen kunnen voeren dan interview, interview, interview. Maar goed, uh, het heeft weinig zin om Matthijs advies te geven over hoe dat programma te presenteren, want hij gaat gewoon weer de wereld door doen en uh, we moeten maar afwachten of zijn andere presentator. Wat ik hoop, want het stopzetten van de Madi Wode show veroorzaakt zo'n duidelijk gat op Nederland 3 dat ik dit wel dat, een heel Dan zou dit in kunnen? Nou ja, misschien niet om tien voor tien, maar iets later op de avond. Maar en, het en dan, niet... dan met, met Paul de Leeuw misschien, in plaats van... Uh... Ja, ik denk niet dat Paul de Leeuw vijf van... De week uh, achter een desk gaat zitten. Nee, ik, uh, ik, uh, ik heb enorm gepleit voor een Belg, alleen ik vergeet zijn naam steeds. Die, uh, die, die geweldige quiz presenteert en die ook lof oh, heeft ja. geregisseerd in België. Oh, ja, die ja. ja. Die vond ik leuk. Ja, ja. Of weet ik ook alweer. Nou ja, u. uur, u. uur, zijn naam. Laat het ons even weten. Als we het nog weten voor één uur, dan gaan we dat uh, zeker melden. Uh, dank voor jullie bijdrage aan het uh, mediaforum Hadassa de Boer en Bert van der Veer. Zo meteen gaan we de Nationale Nieuwsquiz beginnen voor week 12. We zijn op de zoek naar de nieuwskenner van deze week. De eerste die aan de bak moet is uh, Johan Moorman, die komt uit Volendam. En we draaien een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Van Marike Jager is dat. Een singer-songwriter uit Nederland. Haar nieuwe album is uit. Daarvan Keep Me Warm. Touch my face, hold my breath. Carry me tonight. I can be so lonely. Oh, sometimes I'm turning my back on you. I am Haar nieuwe album heet Here Comes the Night. Uh, dat wordt verwacht um, volgende maand. En daarvan dus alvast dit liedje Keep Me Warm. Deze week de Radio 1 CD hier. En um, die presentator, die Belgische presentator, die heet Erik van Looy. Presenteert uh, De Slimste Mensen. Dat weten we dankzij een smsje van de heer... M. van Nieuwkerk, Amsterdam. Hartelijk dank eh, daarvoor. Uh, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Johan Moorman is hier, 46 jaar. Woont in Volendam. Internationaal chauffeur. Nationaal chauffeur. Oh, nationaal zelfs. Nationaal. Kijk aan, sorry. Neem me niet kwalijk. Want wat heb je dan achter je? Vle vlees. Kalfsvlees. Kalfsvlees? Kalfsvlees, ja. Nooit ander vlees, alleen maar kalfsvlees. Kalfsvlees en uh, af en toe lamsvlees. Kijk aan. En dat is vandaag allemaal niet nodig? Je kon vandaag hier zijn? Ja, vandaag een vrijdag aanvragen. Dus. En hoe is dat, onderweg te zijn? Dat is altijd een mooi beroep, denk je dan, hè? Ja, Lekker vrij. Ja, s'morgens vroeg valt het mee, maar s'middags, dan, dan beginnen die files. Dat is het ergste. Ja, ja, dat, dat lijkt me niet altijd een drama, een ja. Dramas worden dat, ja. Nou, een dagje vrij om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Ja. We gaan kijken hoe ver je komt. We zijn op zoek dus naar de nieuwskunnen van deze week 12. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. De armed forces... Has issued its command to all military units in Libya. Dans empêche les attaques aériennes sur The operation yesterday went went very well. So effectively, that no-fly zone has been put in place. Ja, zaterdag begonnen de luchtacties tegen de troepen van Gaddafi... en die zijn tot nu toe succesvol verlopen volgens de Amerikaanse legerleiding. De Libische opmars naar Benghazi is gestuit... en Gaddafi's eenheden zouden geïsoleerd en in verwarring zijn. Hier is vraag 1. Nederland houdt zich vooralsnog buiten de actie in Libië. Wel houdt ons land een zogenaamde mijnenjager beschikbaar. Hoe heet dat schip? De is Majesteit halen. Is goed. Het schip is al in de Middellandse Zee trouwens. Vraag 2. De Amerikanen doen wel al mee... en zoals gewoonlijk hebben ze hun aandeel een codenaam gegeven. Hoe luidt de codenaam voor het Amerikaanse optreden... om het vliegverbod boven uh, Libië te handhaven? Ode Sidon. En dat is goed. Die naam dekt dus niet de hele operatie zoals sommigen denken. De Britten noemen hun deel bijvoorbeeld operatie LMI... en de Fransen dat van hun Hamartan. Vraag 3. Gaddafi heeft al gedreigd, als vergelding, de landen rond de Middellandse Zee te zullen bestoken. Dat doet denken aan de golfoorlog van begin jaren 90. Toen het Irak van Saddam Hussein uit onmacht raket afvuurde op Israël en Saoedi-Arabië. Welk bekend type raket was dat ook alweer? Dat weet ik niet: Kru kruisraket. Het was de Skutraket. Ja. Origineel van Russische makelei werd in Irakese handen vernoemd naar de Irakese leider. Uh, Skutraket Al-Hussein werd die namelijk genoemd. De Irakese verlengde het bereik van de raketten, maar dat ging ten koste van de explosieve lading. Het gewenste effect hebben de raketten dan ook niet opgeleverd. En gelukkig maar zullen we dan maar denken. Um, ja. Dan de vraag met een geluidsfragmenten erbij. Wie is hier aan het woord? Als mensen tegen mij roepen, ja, ik kan er wel op lachen. Het is uh, vermakelijk en dan... Probeer je door goede redding en een goede wedstrijd te je dan uh, een tegendeel te bewijzen. Het is jammer dat we uh, niet hebben kunnen winnen. Uh, Frank de Boer. Nee, die is die het het Ja, die is het. Die, en die moet je kennen, want ja, die heeft ook bij Volendam gespeeld. Ja, de Ajax-doelman. Ja. Hij werd uh, gisteren behoorlijk toegezongen ja. door uh, het ADO publiek. Uh, Pizza, hij ja. had ook pizza's Pizza, bij hem bezorgd, ja. geloof ik. Um, ja, vanwege zijn stevige postuur natuurlijk. Jeroen Verhoeven. Vraag 5. Opmerkelijk voetbalnieuws, ook uit Portugal. Daar verscheen Marco van Basten, ooit speler en trainer van Ajax... ineens als mogelijke trainer van een club waar Frank Rijkaard... de andere kandidaat is om coach te worden. Hoe heet die club? Sporting Lisbon. Dat is goed. Sporting Portugal was ook goed geweest. Sporting ja. Club de Portugal. En uh, helemaal goed. Um, van Basten en Rijkaard zijn inzet van uh, twee voorzitters... die dus die verkiezing willen winnen. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt hints over een naam uit het nieuws. Dus het is een naam uit het nieuws. Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Van mijn familie moest ik het niet hebben. Drie. Mijn naam betekent knoop. Twee. Ik zeg maar zo, want diergarten vind ik te lang. Uh, stop. Knut. Hij is weer knut. <laughs> Ja. Hij is weer Knoet. Is Knoed, het. Ja. Van zijn familie moest hij het niet hebben. Hij werd verstoten, natuurlijk. De naam komt oorspronkelijk uit Scandinavië. En uh, ja, hij zat in die uh, Berliner Zoo. Tiergarten is een te lange naam. Zaterdag overleed hij op vierjarige leeftijd in Berlijn. Knoet. Factor is vijf. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. De militaire actie tegen Libië moet doorgaan totdat Gaddafi weg is. Nou, Daar kunnen we lang en breed over praten, maar dat is gewoon de stelling. Recht toe, recht aan. En u mag zeggen of u daarmee eens bent of oneens. En ze missen dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt bellen, stem op onze website www.stand.nl. En twitteren naar atstand.nl. De militaire actie tegen Libië moet doorgaan totdat Gaddafi weg is. We zijn weer terug bij Johan Moorman. Factor 5 net. Dat betekent uh, dat we dat als vermenigvuldiging gaan gebruiken, zometeen bij uh, de score in deel 2 van de quiz. Veel vragen, 90 seconden de tijd. Als je nou ja. een antwoord niet weet, pas roepen, dan uh, stel ik snel de volgende vraag. Daar gaan we. De nationale nieuwsquiz. Welke partij werd gisteren de op één na grootste bij de regionale verkiezingen in Frankrijk? Pas. Front Nationaal. Welke partij wil uh, dat gokkers op uitslagen in meer verschillende sporten kunnen inzetten? VVD. Dat is goed. Wat is de naam van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die is overleden? Christopher uh, Warren. Uh... Warren Christopher. Ja, Warren ah, dat is ja. goed. De voorjaarsklassieke Milaan Sanremo werd zaterdag gewonnen door wie? Door Mos. Gos heet hij. Gos. Minister Schulz wil voor de snelwegen rond Amsterdam bestuurders garanderen dat ze minstens hoe hard kunnen rijden? 80 kilometer. Dat is goed. De top van regeringsleiders over Libië werd zaterdag waar gehouden? Frankrijk. Dat is goed, Parijs. De winnende Parijs. treffer van Ado Den Haag tegen Ajax werd gisteren gescoord door wie? Verhoek, uh, immers. Nee, door de Rijk. Rijk. Defensie vaart dit jaar voor het eerst mee in een eigen boot tijdens welk evenement? Kijk je, praat. praat. Dat is goed. Behalve melk wordt welk ander voedsel ontraad in de omgeving van Fukushima? Uh, groente. Welke groente? Uh, andijf. Nee, nee. spinazie. Binazie. Rutger Kastrium is in een heuse twitteroorlog verwikkeld met welke zanger? Eh... Uh... Pas. Lange Frans. Wie won ja. zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Parijs aan het rek? Pas. Epke Zonderland. Door het bonusbeleid ligt welke bank steeds meer onder vuur? IHG. Dat is goed. De bouw van een nieuwe wijk in ochtend is stilgelegd vanwege welk dier? Pas. Steenuil. Welke Zuid-Amerikaanse leider steunt nog altijd zijn vriend Gaddafi? Uh, pas. Hoe goed Chavez? Ja. Welke Nederlandse zangeres heeft gisteren de marathon van Los Angeles uitgehakt? Uh, Dat is goed. België gaat gebukt onder een overschot van 1000 watt. Uh, Frittenten. Aan bussen in welke stad worden de komende tijd vervangen door een hybride versie? Uh, uh, Dordrecht. Ja, die tellen we nog even mee. Want die zat nog in de knal ja. toen ik de vraag begon te stellen. Uh, wat denk je? Ik denk er tien. Acht zijn Acht. het. Ja. Acht goed, ja, ja. Het was een beetje wisselend. wisselend uh, ja. Maar goed, toch veertig punten. Uh, uh, daar moet de rest eerst maar eens even weer aan uh, ja, zien ja. te komen. Ben je tevreden of niet? Nee, met, met, met Jeroen Verhoeven had moet ik moeten weten. <laughs> ja, dat vind ik ook. Ik, ik, ik volg hem al door. Dus, als als uitspeler van, ja, ja. van Volendam ook. Um, ja, nou ja, goed. Het is niet anders. 40 ja. punten uh, voorlopig staat dat. En daar moet de rest uh, eerst maar eens even overheen. Uh, jij bedankt voor het meedoen. Je krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid hier op het Mediapark. We doen een lunchradio erbij en een mok van dit uh, programma. Okay. Die kan je in uh, je cabine zetten. Dank je wel. En een goede reis terug naar het prachtige Volendam. Dank je wel. Um, ja, het ging net al even over ING In de vragen. Daar gaan we het straks ook over hebben. Want uh, ja, die betalen een deel van die miljarden steun terug. Zelfs ook nog een boete van een miljard. En ze hadden nog uh, ruimte over om de topman Jan Homme... een bonus te geven van 1,2 miljard. Is het dan ineens weer helemaal goed met de banken in Nederland? Dat gaan we zomaar in vraag aan een de deskundige. doen we zo tegen kwart over één. Tot die tijd het NOS-journaal.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 right in Libya the de odyssey dawn to protect libyan civilians who gave you the right to intervene in our internal affairs de gebeurtenissen op de voet gevolgd natuurlijk op radio 1. this is the best moment in our life we will win Verslaggevers ter plaatse het meer, lijkt het wel recht voor mijn neus Deskundigen in de studio. Je zult ongetwijfeld zien vandaag dat er meer aanvallen zullen komen. Gaddafi zal zien dat hij daar niet tegen op kan. Radio 1. Het nieuws van naar de Kant. Bent u het type dat van geraniums houdt? Of meer van de palmboom? Wat voor pensioentype bent u? Doe de test van Nationale Nederlanden op nn.nl of bezoek onze pensioenbus.